Even al te Jong met het NOS-journaal. De Britse politie heeft in Londen twee mensen opgepakt. voor betrokkenheid bij de moord op een militair. gisteren in de wijk Woolwich. Het gaat om een man en een vrouw van 29. Ze worden verdacht van het beramen van de moordaanslag. De twee mannen die gisteren al werden gearresteerd na de moord. liggen nog steeds in een ziekenhuis. Ze raakten gewond toen ze bij hun arrestatie werden neergeschoten. Steeds meer koffieshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders. Ze doen het nu ook in Geleen, Weert, Heerlen en Kerkraden. Eerder begonnen koffieshops in Maastricht, Zittart en Roermond... weer aan buitenlanders te verkopen. Nadat de rechter had bepaald dat het sluiten van een koffieshop... die dat deed, onterecht was. De koffieshops gaan nu massaal weer aan buitenlanders verkopen... in de hoop nieuwe rechtszaken uit te lokken... om meer duidelijkheid te krijgen. In Maastricht deed de politie vandaag opnieuw een inval... in een koffieshop die drugs verkoopt aan buitenlanders.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 In de Jubilee League doen vanaf volgend seizoen... twee belofte teams van eredivisieclubs mee. Daarmee wil de organisatie van de betaald voetbalcompetitie... zich meer profileren als kweekvijver voor jong talent. Drie belofte teams hebben zich al aangemeld voor een plaats in de eerste divisie. Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Twente. De Jubilee League speelt komend seizoen niet meer alleen op vrijdag. De clubs mogen hun voorkeur voor een speeldag voortaan zelf aangeven.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 Vanavond om half twaalf op Nederland 2. Ook logisch bij Your Hosting. Krachtige VPS-hosting voor grote websites. yourhosting.nl. Dit is Radio 1.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 En we gaan het hebben over de beweegredenen van de terrorist en met dat onderwerp beginnen we. We will never give in to terror or terrorism in any of its forms. Second, this view is shared by every community in our country. This was not just an attack on Britain and on the British way of life. It was also a betrayal of Islam and of the Muslim communities who give so much to our country. There is nothing in Islam that justifies this truly dreadful act. Ja, dat was premier Cameron vanmiddag op een winderig Downing Street. Hij zei een beetje vrij vertaald... we geven niet toe aan het terrorisme. Het was meer dan een aanslag op Groot-Brittannië. Ze hebben de islam en de gewone moslims verraden. Ja, over die aanslag in Londen en ook uh, de onrust... bijvoorbeeld in Stockholm op dit moment, in Zweden... ga ik praten met uh, Peter Knopen. Hij is directeur van het uh, International Center for Counterterrorism in Den Haag. Dat is een uh, instituut waar wetenschappers en beleidsmakers radicalisering en terrorisme bestuderen. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Ja, Cameron noemt de aanslag eigenlijk wel een terroristische daad. Hè. Is dat terecht dat hij zo reageert? Nou ja, Daar waar het gaat over um, activiteiten, incidenten... Uh, dit soort um, aanslagen die een politiek motief hebben... en als ik de verklaring zie van de betrokkenen, van de, van de daders die uitgezonden is op alle, in alle media, dan, dan, dan, is daar een politiek, dan is er sprake van een politieke motief. Um, en, wat, en wat misschien nog belangrijker is... is dat dit soort daden bedoeld zijn om angst te zaaien. De, um, een, van de mensen, een van de daders zei gisteren letterlijk... you won't be safe, je zult nooit meer veilig zijn. Um, dat is een poging om angst te zagen, zaaien. En daar waar het dus gaat over angst zaaien, dan is het al snel... Um, Terrorisme, of in ieder geval terrorisme gerelateerd. De definitie, de internationale definitie van terrorisme, is wat, wat onduidelijk. Er zijn 250 verschillende definities in de omloop. Dus dat is een beetje ingewikkeld om dat nou precies te duiden. Maar ik denk wel dat, we hier, dat hier sprake is van een politiek gemotiveerde daad die bedoeld is om ons angstig te maken. Ja, ja. En, en het angstig maken is tegenwoordig natuurlijk heel eenvoudig. Want je kunt natuurlijk met elke iPhone en met elke opname... Precies. kun je op de hoek van de straat gaan staan, zo'n vreselijke daad doen... Precies. en dan ziet de hele wereld het. Hè? Precies. En dan is het vervolgens de vraag hoe je daarmee omgaat... hoe je daarop reageert, op welke wijze je daarmee... of je daar de weerbaarheid van de samenleving vergroot en verhoogt of dat je um, copycats uitnodigt om soortgelijke dingen te gaan doen. Um, dus de, de, de reactie daarop, de politieke reactie en de maatschappelijke reactie daarop... is van groot belang of die angst ook daadwerkelijk groter of kleiner wordt. En ja. daarin is, is onze, onze alle reactie uh, van... van, van onmetelijk belang. Ja, nou daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben, want er is ook uh, voetbal vanavond en daar gaan we eerst even naartoe, want dat gaat ook allemaal door. Voetbal flitsen vandaag in de playoffs. We gaan eerst naar Frank Wielaert, die kijkt naar <tie> Go Ahead Volendam. Ja, twee ploegen die uh, strijden om één plekje in de eredivisie en het is uh, in Deventer 1-0 voor uh, Go Ahead Eagles. Die uh, voorsprong staat al sinds de achtste minuut op het bord. Sindsdien is uh, Go Ahead go Eagles ietsje sterker. Heeft de grotere kansen gehad van de twee. Volendam komt wel steeds beter in de wedstrijd. En die 1-0 voorsprong met nog een return komende zondag in, de, in de, de wacht... is een hele magere voorsprong. Zeker gezien het feit dat Volendam ook langzaam maar zeker dichter in de buurt... van de goal van go Eagles komt. Kortom, deze wedstrijd is nog niet voorbij. We hebben nog een klein half uurtje te spelen. En Volendam is zeker nog niet kansloos om hier een goede uitslag weg te halen... bij go Eagles uit Deventer. Maar de thuisploeg staat voor Gaan we naar Sparta, Roda JC, Bas Tichlen. Ja, ook hier geldt een uh, plaatsje in de Eredivisie het vooruitzicht voor de winnaar over twee wedstrijden. Een uh, kwart duel onderweg, 23 minuten en een 0-0 stand. Roda heeft de lakens uitgedeeld, zonder dat dat hele grote kans heeft opgeleverd. De keeper van Roda nog niet in beeld geweest. Als hij nu het veld zou opwaggelen, dan hadden we hem bij wijze van spreken niet gemist in de eerste 23 minuten. Maar zoals gezegd, Roda heeft wel kansen nodig voordat het serieus aan scoren kan gaan denken. Dat is er nog niet van gekomen. Een vakvol uitfans uit Limburg meegereisd naar Rotterdam. Zij hebben het hoogste woord, want zij voelen wel dat hun ploeg boven ligt. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je ook als winnaar van het veld stapt. Voorlopig lijkt Roda de beste papieren te hebben in Rotterdam op bezoek bij Sparta. Het is 0-0 na 23 minuten. We praat verder met Peter Knopen, directeur van het International Center for Counterterrorism. We hadden het over de situatie in Londen. We hoorden net in het nieuws dat er weer twee mensen zijn aangehouden. Ja. Uh, het gaat, zegt u, uh, allemaal om angst en natuurlijk ook allemaal op hoe je daar dan weer op reageert. Ja. Als u dan net de premier hoort uit Engeland, vindt u dat een goede reactie? Ja, wie ben ik om de, om de premier van Engeland te bekritiseren? <laughs> um, ik, ik denk dat de, de, de reactie in eerste instantie eh, terugvliegen vanuit Parijs naar, naar Londen. Um, en, de, en de wijze waarop er... He, en dan komt het kabinet bij elkaar en dan wordt een crisissfeer gecreëerd. Ik denk eerder gezegd dat die reactie wel wat kleiner had gemogen. Uh, en dat daarmee de, de, dus de maatschappelijke reactie... We hebben gisteren gezien dat er, dat er gedemonstreerd is in Engeland... door, uh, door de, de English Defense League. Uh, dit soort maatschappelijke respons die het probleem... Uh, groter maken, wordt mede geïnduceerd door de toch wat um, um, grootse reactierespons vanuit de Britse overheid. Uh, naar mijn idee had dat wel maar, iets kleiner. Maar, ja, wat, want wat, wat is het resultaat daarvan? Als er zo'n grote reactie is? Uh, want hier is ligt het... de krant, he, ja. de NRC van vanavond. Ja. Ja. Uh, Britse diensten vrezen meer terreur, staat er dan. Ja. Ik bedoel, is dat ja. een beetje wat u, wat u bedoelt? Die dat, is precies, dat is precies wat ik bedoel. Uh, waarmee je onder de bevolking de kans op uh, angstgevoelens uh, juist groter maakt. Uh, en je kunt het ook kleiner maken door de wijze waarop je ermee omgaat. Hoe en, zou je het dan moeten doen? Nou ja, je kunt ook zeggen, uh, luister, uh, natuurlijk wordt hier een poging gedaan... om onze maatschappij te ontwrichten. Natuurlijk wordt hier een poging gedaan om ons een boodschap te geven. Uh, bij, wij zijn daar niet gevoelig voor. Wij gaan door op, de pad, op, het, op het pad wat we ingeslagen hebben. We hebben geen reden om, om ons te laten, uh, te laten beïnvloeden... door mensen die proberen ons, ons van ons pad. Uh, je, je kunt daar dus veel... Um, standvastiger op uh, op reageren. Ja, en, en, en, en in dat zegt... de regel. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer um, um, exposure, hoe meer um, ruimte je biedt aan terroristen om hun angstgevoelens ook daadwerkelijk te zaaien, hoe groter ook de, de, het effect is, de ja. impact is. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld, zeker met de nieuwe media en alles wat we nu voor handen hebben. Ja. Het gaat natuurlijk als ja. een lopend vuurtje, hè? Ja. dat is zachtjes uitgedrukt. Ja. Tegelijkertijd is het zo dat we, we, we moeten dingen ook in perspectief zien. Ik doe niks af aan, aan de impact van het vermoorden van een burger. Uh, dat is voor de directe omgeving van iemand en voor de naabstaande is dat vanzelfsprekend een ramp. En dat is, dat is afschuwelijk wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd, als we dingen in perspectief zien... wat er in Nigeria dagelijks gebeurt... wat er in Irak dagelijks gebeurt... wat er in een groot aantal landen... een, een slachtoffers valt in, in Pakistan... van politiek geweld... in, in grote delen van de wereld... Eh, wat, wat soms met een hele kleine periode in de krant wordt, uh, wordt, uh, wordt weergegeven. En, dat, en, en, en waar we dus nou eens met elkaar uh, aandacht aan besteden... Dat, dat, ik zeg niet dat... Dat nou de beste manier is om het te doen. Maar in ieder geval kan het dus ook een stuk kleiner. Kan het dus ook een stuk minder. En het dus gaat hier, hè, als we het in perspectief zetten... En om, om één uh, slachtoffer. Nogmaals, dat is voor de nabestaanden en voor iedereen die daarbij betrokken is. Afschuwelijk en... Daar mm -hmm. euh, doe ik niks aan af. Maar het is natuurlijk relatief klein en beperkt... in vergelijking met een aantal andere zaken... die in de wereld ook spelen. En dat perspectief zou je net zo goed over het voetlicht moeten brengen. Ja, er is gescoord bij uh, Frank Wilaert. <laughs> ja, sorry, moeten we even onderbreken. Ja, zo gaat dat. Live dingen, 71 minuten. Daar hebben we weinig invloed op. Het is 2-0 geworden voor go Ahead Eagles. Na 71 minuten een prima uitgespeeld doelpunt opgezet. Door Turuts. Hij speelt de kolder in. Krijgt de bal weer terug. Haalt de achterlijn. En legt dan de bal. Een meter voor de goal van Stevens. Die onderweg is uh, naar Turuts. Hij legt hem voorbij de doelman bij de tweede paal. Daar komt Antonia inlopen. lopen. En die hoeft de bal alleen maar een heel klein tikje te geven. Dat doet hij dan ook. En hij zet goal. De Eagles op een 2-0 voorsprong op eigen veld tegen Volendam. Laten we eens verder praten over Stockholm, want ook dat ja. is de afgelopen dagen enorm ja. in het nieuws. Uh, ja, voor de vierde keer op rij afgelopen nacht weer jongeren de straat op om hun onvrede te uiten. Ja. Overgeslagen naar Malmö. Wat, wat is daar aan de hand? Want mensen gooien ja. alles een beetje op één ja. hoop vaak. Hè? Ja, daar, daar is wel echt iets anders aan de hand. Hè. Daar, is een, daar is een confrontatie tussen een groep uh, mensen in, de, in sommige wijken van, van de grote steden... die in economische termen buiten de, voor een groot deel buiten de maatschappij vallen... die een qua perspectief uh, het een, een slecht voor, slechte vooruitzichten grote werkeloosheid. En dat zijn bepaalde groepen in de samenleving... die geconcentreerd zijn in, uh, in, in bepaalde wijken. En die als gezicht van de overheid, de zichtbare overheid... het enige wat zij zien van de overheid, is de politieagent in de straat. En, en, die, en daar gebeurt uh, iets heel aardigs, Daar gebeurt een incident, daar wordt iemand... Doodgeschoten door de politie. En dan is de woede. Hè, dat is een aanleiding om de woede die er is over de uitsluiting van mensen. Buiten, die buiten de maatschappij geplaatst worden. En minder perspectief hebben dan de andere Zweden. Um, die woede uitzicht dan op de zichtbare vertegenwoordigingen. Van, van die overheid uh, in casu de politie. Uh, dat is onvrede. Die te maken heeft met collectieve uitsluitingsmechanismen. Maar goed, u, u als instituut, hè, uh, ja. u kijkt naar radicalisering en terrorisme. Wat er gebeurt in Stockholm, hè, dat zijn ook oude buurten met uh, uh, oude flats. Ja. waar mensen ja. inderdaad geen voor, vooruitzichten hebben, geen goede vooruitzichten. Ja. De, de kans op radicalisering. Is aanwezig, ja. juist omdat, het hier, omdat hier sprake is van collectieve uitsluiting. Een uitsluitingsmechanisme op het individuele niveau. Ik heb minder kansen dan iemand anders. In mijn carrière gaat er iets mis. Dat soort individuele. Uh, um, uitsluiting is veel minder ernstig dan wanneer, het, dan wanneer er sprake is van een collectieve uitsluiting waarbij mensen het gevoel hebben ik heb geen kans maatschappelijk omdat ik onderdeel ben van een immigrantenpopulatie, omdat ik een moslim ben, omdat ik een jood ben, omdat ik tot een bepaalde groep, omdat ik zwart ben, omdat ik, hè, omdat ik een bepaalde kenmerk En de heb. kans op radicalisering is dan groter. En juist dan is de voedingsbodem voor mensen die recruteren en zeggen, kijk weet jij waarom je geen kans hebt in deze maatschappij? Dat komt omdat je bij ons hoort. Ja. Wij, wij geven je een perspectief waarbij je een antwoord kunt geven... op wat de maatschappij jou aandoet. En dat antwoord is hetzelfde antwoord wat de maatschappij jou doet. Dat is geweld. Ja, Want, want ook de afgelopen dagen, wat dichter bij huis dan... maar wat ook uh, uh, genoemd wordt in de Schilderswijk in Den Haag... Uh, het domein zou dat worden van orthodoxe moslims? Ja, ik vind orthodoxie... Um, orthodoxie en uh, terrorisme zijn twee echt verschillende dingen. Die, die twee dingen mag je niet met elkaar uh, uh, um, vermengen. orthodoxie is een bepaalde interpretatie van uh, een geloofsleer. Uh, uh, ja, maar als je dat heel erg streng toepast, wordt er ook wel gezegd dat jongeren weer worden gerecruiteerd voor de jihad, bijvoorbeeld in, is in, in, ja, in, uh, in Syrië. Uh, ja, ik ben het eens met mensen die claimen dat dat een verkeerde interpretatie is van een. Geloofsbeleidenis, hè, van een, een verkeerde interpretatie. Het gaat vaak om mensen die weinig kennis hebben van van de Islam, weinig kennis hebben van van de, van de daadwerkelijke uh, bronnen van de en, en van de Koran, en die dan op de verkeerde op het verkeerde been worden gezet door mensen die belangen hebben om mensen bij uh, radicale stromingen in te leiden. Dus orthodoxie en en terrorisme, ik dat, dat mag je niet gelijkstellen. Dat is Echt niet ongevaarlijk. Nee, maar dat gebeurt vaak wel, hè? Oh, dat gebeurt in het publieke debat nog wel eens. Maar dat neemt niet weg dat het onjuist nee. is. Wat, wat doet u als instituut eigenlijk? Want u bestudeert al deze uh, ja. Ja, gebeurtenissen. Ja. Uh, dat heeft ja. u zelf persoonlijk ook gedaan, hè? Ja. Want u doet ook veldwerk. Want, ja. Wat heeft u zelf bijvoorbeeld gedaan? Nou, wij, wij doen onderzoek naar... naar de, de, de redenen waarom mensen zich aansluiten of zich sympathiek tonen tegenover radicale bewegingen, geweld, gewelddadige bewegingen, is in allerlei omstandigheden, in allerlei landen, in allerlei situaties, is die anders. Hij is anders in Tunesië als in Jemen, als in Nigeria, als in, uh, als in Mali. Maar ziet u niet één overeenkomst tussen uh, al die collectieve, collectieve uitsluitingsmechanismen zijn over het algemeen wel de basis daarvoor, maar die, die manifesteren zich toch in. De Touaregs in Mali is anders dan de Noord-Zuid-verdeling in Nigeria... is weer anders dan de jongeren in de slums in, in, in, in Kenia, in Nairobi. Wij doen onderzoek naar dat soort mechanismes. Wij doen specifiek onderzoek in verschillende situaties... naar waarom mensen in een specifieke situatie zich aangetrokken voelen... of sympathiek voelen ten opzichte van radicale of gewelddadige organisaties. En probeer dan overheden te, uh, te uh, adviseren over wat je dan vervolgens zou moeten doen. Wij, ik heb persoonlijk onderzoek gedaan in Nigeria Kenia en heb daar dus gekeken wat er, wat er precies voor mensen redenen zijn om zich aan te sluiten bij Boko Haram en bij, in, in Kenia en bij, uh, bij Al-Shabaab. En wat, wat heeft u ontdekt dan? Ik bedoel... Nou, in, in, in Kenia is wel een interessant voorbeeld. In, in Kenia worden jongeren echt met geld naar Al-Shabaab gelokt. En dat wil zeggen, ze -Shabab. krijgen... Al-Shabaab? al de, de de terroristische organisatie die actief is in Somalië. Um, wat er gebeurt is dat mensen 20, 30 dollar aangeboden krijgen om een klusje te doen. En de volgende dag krijgen ze net iets meer geld. En, de, en langzaam worden ze in een organisatie gezogen. En dan wordt de ideologie en het verhaal wordt er daarna... Uh, bijgegeven. En dan wordt er perspectief gegeven: als je bij ons komt, krijg je wat geld, krijg je een wapen, krijg je een Lirijeki, dan word je stoer en dan krijg je een reason to live and die for. Uh, en, dan, en dan wordt er vervolgens de groep gevormd door ze gezamenlijk in kampen bijeen te brengen. En dan ontstaat er or, uh, solidariteit en groepsvorming in een bijna een gang achtige situatie. En die groepen gaan dan vervolgens, uh, met z'n allen, uh, getraind ja. en al, naar Somalië waar ze uh, vechten. Treatments. Uh, onder, andere de uh, het, onder andere het Keniaanse leger. Dus daar staan Keniaanse jongeren uit de Sloppenwijken tegenover de eigen soldaten van het eigen leger. Ja. En, en, en, maar maar goed, <kijkt> uh, u, u bestudeert dat allemaal. U ja. denkt daarover na. Dat ja. uh, is een denktank. Maar wat, wat zou u nou. Het, het is een hele moeilijke vraag, hoor. dat besef ik uh, me te de degen. Maar wat, wat zou u uh, de verschillende regeringen die hiermee te maken krijgen? Dan kunnen ze ja. uh, uh, adviseren. Heel grof gezegd: als collectieve uitsluiting het probleem is, dan is, is collectieve insluiting het antwoord. Wordt. Dat betekent dat je groepen een plek moet gunnen in je samenleving, dat je de wijzij uh, uh, splitsingen moet tegengaan en dat je mensen aan tafel moet uitnodigen in je economische um, uh, werkelijkheid moet opnemen, dat mensen onderdeel worden van je maatschappij en tegelijk en deelnemen in je politieke maatschappelijke uh, en economische uh, werkelijkheid. Dat betekent concreet dat je de Touaregs een plaats gunt... in de Malinese werkelijkheid. Dat betekent concreet dat je het verschil tussen Noord en Zuid-Nigeria verkleint... en dat, dat je mensen ook in politieke posities, noordelingen zowel als zuidelingen... dat betekent bijvoorbeeld dat je een Marokkaan burgemeester van Rotterdam laat worden. Dan, sluit je mensen, dan laat je zien dat het niet het Marokkaan zijn... de reden is waarom je geen positie hebt... Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Maar dat het met je specifieke eigen persoonlijke kennis situatie te maken heeft. Dus het, het doorbreken van collectieve uitsluiting is altijd het antwoord. Maar die kan op een andere manier vormgegeven worden in verschillende situaties. Goed, het is een moeilijk onderwerp. We kunnen er nog uren over verder praten, ja. maar de tijd is op. Mag ik u danken voor uw komst naar de studio. Peter Knopen, International Center for Counterterrorism... is het instituut waar hij werkt en daar is hij directeur. En we gaan verder weer met voetbal Bas Tichler. Ja, daar uh, betekent dat u aanbeland bent bij Sparta tegen Roda. Er is nog steeds 0-0 na 35 minuten. Sparta is wel een beetje bekomen van de ergste nervositeit van de beginfase... Misschien is het een beetje plankenkoorts voor toch een uh, relatief grote wedstrijd. Ploeg is wel gaan voetballen, dat heeft niet echt kansen opgeleverd. Kans is sowieso het probleem, want ook Roda heeft daar dus niet heel veel van gehad. Misschien wel om die reden heeft Marco Fleder een minuut of vijf geleden geprobeerd vanaf 20 meter eens een keer. Het doel van de vijand onder vuur te nemen, nou dat lukte wel. Maar de keeper kon daar nog een vuistje tegen krijgen. Zo uh, staat het nog altijd 0-0, blijft het wedstrijdbeeld eigenlijk wel onveranderd. Want Roda voelt wel dat het wat beter is dan de tegenstander. Maar de tegenstander wacht met heel veel mensen op dat wat komen gaat. En dan is het moeilijk om daar doorheen te voetballen zoals dat heet. Dat is dus eigenlijk ook nog niet gelukt. En dus is het 0-0. En dan gaan we ook nog even kijken hoe het nu bij Go Ahead Volendam is. Frank Wielaert. Ja, dat gaat niet goed met Volendam. Want uh, 10 minuten nog te spelen. 2-0 voor Go Ahead Eagles. Met nog de return in Volendam voor de Boeg. Maar wel met deze stand in ieder geval met één been in de eredivisie. Want 2-0 in een uh, dubbele wedstrijd is een prima uh, stand om mee te nemen naar Volendam. En Volendam speelt ook met een man minder inmiddels. Want die 2-0 heeft de nodige irritatie opgewekt. Kramer kreeg geel. De Lange kreeg geel. Vervolgens kreeg De Lange nog een keer geel. Die tweede met name voor een uh, spijkerharde tackle. Dus uh, die gele kaart was absoluut terecht. En nu staat Volendam dus met zijn tienen Met 2-0 achter tegen Ahead Eagles. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Ellis de Bruin. Ja, via terrorisme voetbal komen we dan aan bij Bastian Ragas. Goedenavond. Goedenavond. Zanger, schrijver, columnist, acteur. Uh, uh, misschien ook nog uh, sporter, of niet? Als we nou, het nou toch over voetbal hebben. Nee, niet zo heel erg, nee. <laughs> nee ik moet erg. Er bij, ik ben, ben nu in de veertig, dus ik moet af en toe wel wat aan gaan doen. Maar ik... Uh... Niet heel enthousiast. Nee, maar wel theaterproducent. En ja. in die hoedanigheid hebben u vandaag uitgenodigd. Want ja. u heeft de populaire acteurs Joke Bruijs en Gerard Cox... samen op één toneelpodium weten te krijgen. Ja, hoe vindt u dat? Ja, nou, <laughs> het lijkt me wel spannend. Ja. In het stuk Alles wendt behalve een vent... dat is een toneelbewerking van uh, dat boek van Yvonne Kronenberg. En vandaag was er een eerste scriptlezing en een persmoment. Uh, ja, daar begint het dan allemaal mee, denk ik dan maar. Uh, ging dat een beetje? Ja, dat was, was, was, was heel belangrijk. Ik ben uh, trots natuurlijk dat ik uh, Gerard Koks en Joke Bruis heb uh, kunnen vragen... samen met Henrike van Engelenburg, overigens met wie ik het samen produceer. Dat is wel even belangrijk om dat uh, te noemen. Um, en uh, ja, zo'n moment is, is, is, is wel heel bijzonder. Want uh, je, je staat dan inderdaad voor de, de Nederlandse pers en je mag ze presenteren... als dit gaan wij in het, uh, in het komende jaar uh, naar het theater brengen. Ja, er is weer gescoord. Ja, daar moeten oh. we toch weer even... Natuur nou, ja, sorry. spannend. Go ahead, hè. Frank Wielaert van oh. dan. Nou, ik ken een mooi Duitse woord. Forencidung is dat. En dat is in de 82e minuut absoluut het geval in Deventer. Goed Eagles komt tegen de 10 van Volendam. Op een 3-0 voorsprong. Promes lijkt alvast de 3-0 te maken. Schiet de bal onder Stevens door. Maar de spits, Marnix Kolder geeft het allerlaatste tikje. En daarmee de zekerheid aan Goethe Eagles. Dat het Volendam voor een vrijwel onmogelijke opdracht zet. Namelijk thuis zondag een 3-0 achterstand goed maken. Die het nu heeft opgelopen. En de wedstrijd is nog niet eens klaar in Deventer. Bastiaan Raagas, Gerard Cox en Joke Bruis samen dus op de toneelplanken, om even voor de duidelijkheid te zeggen. Want we kennen ze natuurlijk wel. Uh, uh, en nou, laten we daar heel even naar gaan luisteren. Nel, wat is er dan? Ik breng mijn hand aan die pokken over. Het verbrandt hier ja. altijd, maar wat hè Nel? Is het mijn eten niet, dan is het je hand wel. Ja, het doet zeer. Zo, over? Nee. Ja, moet ik de hand doen, amputeren? Ja. Het is geschuld, schuld, Nel, je moet gewoon een beetje beter uitkijken. Beter uitkijken, het handvat van dat oude rotding waar dat het bloed heet. Ja. ja, dat was de tv-serie Toen Was Gelukkig. Toen was het heel gelukkig. Wat ja. is de kracht van deze twee? Nou, de kracht is van deze twee dat deze mensen elkaar uh, al langer kennen... buiten hun huwelijk, op, uh, op het toneel of in de televisiestudio's... dan uh, binnen hun huwelijk. Ze zijn een tijd getrouwd geweest. Maar deze twee mensen die... Uh, ja, Gerard is echt een, de, een van de laatste der mooie kaden natuurlijk. Die komt, uh, he, hij is met Lurelijn in de jaren 60, en in de jaren zeventig... stond hij met Frans Halsma. De meeste mensen van Robert Long... en met, met wie op het toneel stond Frans Halsma natuurlijk. Die, die zijn allemaal overleden. En de meeste mensen van zijn hele generatie... Die, die kunnen ook bijna niet meer spelen. Of willen dat ook helemaal niet meer. Dus het is zo bijzonder dat hij uh, die energie nog heeft. Hij heeft ook nog die wittiness. En hij heeft ook... Uh, ja, Het is een hele, hele bijzondere vent. En, en, en zij samen... En Joke, die, die, ja, die staat over van de vijftiende op toneel. Die, die heeft gespeeld met de Mounties een Minnie en Maxi. En, dus die twee mensen hebben zo'n enorme bom van ervaring. En zijn het ook nog hele leuke mensen. En zijn ze ook heel lief voor elkaar... Um, en als je ze ook samen ziet uh, tijdens de repetities... dan zie je ook dat ze... Ja, ontzettend op elkaar gesteld zijn. En dat, dat is ook bijzonder om dat te zien. Ja, en waren ze meteen enthousiast? Nou, uh, <laughs> ja, wat moet ik dan? Wat moet ik dan <laughs> dat hele land hoor? Dat was natuurlijk de eerste die reactie. Dat? Ja, dat zei natuurlijk Joke, zei dat natuurlijk met een zware stem. Nee, dat was Gerard die dat <laughs> zei. <laughs> en um, en, en Joker vond het een fantastisch verhaal. Het idee van alles, Wendt, behalve een vent. Het, het gaat over een, over een echtpaar van een jaar of uh, rond de zestig. Kinderen het huis uit. Alles gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, die vrouw is wel wat jonger en die wil nog zoveel. Die wil, die wil met kras reizen naar Toscane en die wil op, op Flamengo dansen... en die wil van alles doen en die wil, die wil een studiereis maken naar Rome... En, en Willem, de, de rol van Gerard... Ja, die wil lekker op de bank zitten, die wil lekker zappen. Die heeft hard gewerkt en uh, die wil eigenlijk alles houden zoals het is... maar dan even nog even minder werk ook. En dat is wel iets wat heel herkenbaar is voor die, voor die, voor die 60-plus-generatie. Ja, maar waarom 60-plus-generatie? Want dat boek, uh, wat ik me daarvan herinner... was niet specifiek voor nee. problemen tussen mannen nee. en vrouwen van oudere leeftijd. Nee, niet van oudere leeftijd. Maar dat boek was wel uh, begin jaren negentig een extreem groot succes. 28 mm -hmm. druk heeft het gehad. En ik weet dat in mijn omgeving toen ik ja, een mannetje van 10, van, 15 van was... en dat boek lag bij iemand thuis, nou dan wist je het wel... dan werd er gesproken over wat de verschillen waren tussen man en vrouw... en wat een man moest doen en wat een vrouw moest doen... en hoe dat in de slaapkamer ging. Dat was in die tijd best een, best een, een flinke knuppel in het hoenderhok... En, en, dit, en dit stuk gaat over mensen die in die tijd natuurlijk dat boek gelezen hebben. En, en, en nu, hoe, hoe is het nu met ze? Ja, precies, en zijn ze, nu? Ouder, en ze zijn, die zijn inmiddels ouder, ja, die lezers. Ja, hele, en die hele generatie, die hele 55-plus generatie, die 60-plus generatie, 70-plus generatie, die zijn veel rijker, gezonder, met een veel langere levensverwachting dan ooit in de mensheid uh, geweest is. Dat is heel bijzonder. Het is een hele bijzondere generatie. Dat is nog nooit gebeurd in die 150.000 jaar dat de mensheid er is. Dus, uh, dus daar wil ik een stuk over maken. Want ik zie het bij mijn eigen ouders. Die zijn, uh, mijn vader is in de 70, mijn moeder is in de 70. Je ziet het aan ze. Ja, die, die, mijn, mijn ouders studeren, die reizen, uh, die doen van alles. Die weten van alles, die lezen alles. Die zitten helemaal niet achter de geraniums. Want die generatie, die bestaat niet meer. Nee, en nou... en dat, maakt het, dat maakt het heel herkenbaar... En dat is ook het theater wat ik wil maken. Heel herkenbaar en uh, met heel veel goede grappen. Ja, en, en het feit, hè, dit, dit gaat dan over een relatie, over het verschil man en vrouw. Nou komt u zelf ook nog met een, een eigen productie naar een boek... wat u heeft uh, geschreven, hè, maar je krijgt er wel veel voor terug. Dat gaat over het leven van een jonge vader met uh, vier kinderen. Uh, dat wordt ook een, een, een solo stuk van u. Is, is de, ik bedoel, die, die, die, de familiebeslommeringen, om het zo maar even samen te vatten... is dat iets wat, wat, wat uw aandacht nu heel erg heeft? Ja, uh, relationele comedies vind ik uh, Vind ik, uh, uh, Love Actually, uh, uh, yeah. Four Weddings and a Funeral. Dat soort films vind ik fantastisch. Dat gaat over hele herkenbare onderwerpen. Het gaat over liefde, over dood, over, over jaloezie, over vreemdgaan, over, over hoop. Nou, over, over hele herkenbare onderwerpen, maar wel gemaakt met heel veel liefde... en hele goede mensen. Uh, dat, is, dat is wel, uh, geloof ik, dat ik heel herkenbaar theater wil maken. Maar met, uh, met hele goede mensen, met hele ervaren mensen... Dus voor mijn eigen stuk heb ik Diederik Ebbingen gevraagd... om daar de regie voor te doen. Uh, dus ik, ik, ik, haal, ik haal heel graag hele goede mensen om me heen... met hele herkenbare onderwerpen. Ja, want dat is herkenbaar. Dat is dan ook voor, voor het publiek natuurlijk herkenbaar. En ja. die komen daar dan ook van op af, mag je hopen. Ja, dat, dat mag je hopen, ja. ja. ja, ja. En, en want ik, ik uh, kondig u aan als zanger, schrijver, columnist, acteur... en theaterproducent. Is er dan iets wat dan toch leuker is dan het ander... Nou, in mijn werk is, is theater produceren en zelf op de planken staan fantastisch. Maar vandaag om uh, talenten als Gerard en Joker te mogen faciliteren, dat is ook wel, uh, wel heel erg mooi hoor. Goed, en wanneer is het te zien? Uh, vanaf, uh, vanaf oktober, op, uh, op 6 oktober is de première in, uh, in het oude Luxor in Rotterdam. Dan gaan ze door heel Nederland heen, maar het is een korte tour. Het zijn 30 voorstellingen, want uh, Gerard zei wel, uh, 30 vind ik mooi geweest. <laughs> dus uh, dus het, is, het is echt uniek. Ze hebben 35 jaar uh, uh, uh, geleden uh, zijn ze begonnen, maar ze hebben nog nooit samen op één toneel gestaan, uh, Gerard en Joken. En, uh, en Gerard is al 25 jaar niet op toneel te zien geweest. Ja, met hoe oud zijn ze eigenlijk? Ja, Ik mag het over, over Joko niet zeggen, maar over Gerard uh, durf ik dat wel. Die is uh, 2,73. Ja. Ik uh, wens u heel veel succes. Dank u wel. Bij alles wat u doet. Bastian Ragas was dat te gast in Twee Dingen. En dat was het uh, voor vandaag. Twee Dingen en voetbal niet te vergeten. Uh, meer informatie Vanavond. kunt u vinden op tweedingen.nl. En morgen dan zijn we er weer. Dan praat ik met Edwin Winkels. Hij is correspondent in Barcelona. En er verschijnt uh, deze week een boek van hem. Dat dus allemaal morgen. Maar we gaan zometeen eerst op deze zender luisteren naar... Uh, Willemijn Veenhoven met BNN Today. Zeker. Uh, het plan van Teven, daar hebben we het over... om online gokken te legaliseren in 2015. Het gezicht van Nederland uh, als het gaat over gokken... is tegenwoordig oud-hockeyster Fatima Morero de Melo. Die is hier zometeen. Die vertelt over haar leven als uh, online professioneel gokster. Ze reist de hele wereld rond. Ook om natuurlijk echt wedstrijden live te doen. En... Um, dat, uh, nou ja, dat is een spannend leven. En dat is een beetje te vergelijken met haar uh, leven als uh, oud -hockeyster. Dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst uh, het nieuws. Dit is Radio 1. Want oh, het is half negen. het NOS Journaal met Ewout de Jong.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 En in een groot deel van het land was het vandaag de koudste 23 mei sinds 1901. In delen van Noord-Brabant en Limburg werd het zelfs 8 graden. Officieel is het temperatuurrecord van 23 mei 1975 niet verbroken. Toen was het 10,4 graden in de beeld. Aan het begin van de avond werd het daar net iets warmer, 10,5 graden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is bijna drie over half negen. Goedenavond kabinet wil vanaf 2015 online gokken legaliseren. Mocht je je dan uh, vanaf dan helemaal op online pokeren bijvoorbeeld willen storten, dan moet je vooral blijven luisteren. Want na negen zit hier Fatima Morero de Melo. En die leeft tegenwoordig van het pokeren. Die reist de hele wereld rond. Misschien heeft ze wel de gouden tip voor je. En we gaan zo meteen naar Londen waar het de day after was. Je hoort zo hoe de stad reageerde op die brute moord gisteren op een soldaat. Meekijken hier in deze oorgezellige studio. Dat kan via radio1.nl. Dan uh, klik je op de webcam en dan zie je Dione zometeen met het sportnieuws. En dan zie je naast mij Rob Meijer. En die zit vuistdiep in de online veilingen, want vergeet dingen als marktplaats. He, Rob, ja, online veilen, dat uh, doen al meer dan 700.000 Nederlanders, geloof ik. We hebben ondertussen uh, over de 700.000 geregistreerde kopers. Ja. ja. Uh, waarom uh, dat zo waanzinnig goed loopt en wat er aan is, dat hoor je zometeen. Kort nieuws, Dione. Goedenavond. Goedenavond. Het gaat vanavond onder andere om de strijd om promotie en degradatie. De wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Volendam is bijna afgelopen. Verslaggever Frank Wielaert, wie gaat er promoveren? Dat weten we pas zondag, maar wie maakt de meeste kans, Frank? Nou, ik zet al mijn geld op go eagles als ik geld ga inzetten in ieder geval. Moet ik dat in 2015 pas doen, hoor ik net, maar uh, <laughs> gaat het toch, uh, als ik het ga doen, dan gaat het nu op go eagles We zitten in de extra tijd, er is nog één minuut uh, wedstrijd te gaan. go Ahead eagles leidt met 3-0 tegen 10 man van Volendam en die uit Volendam hebben het al lang en breed opgegeven. Dat deden ze eigenlijk al bij 2-0 door een paar ...waren gemene overtredingen te maken. Onder andere Kramer, maar vooral dan toch De Lange. Die kreeg zijn tweede gele en dus rode kaart. Dus Volendam staat ook nog eens met een man minder op het veld. En dat met name dat en het feit dat die twee heren geschorst zijn... ...ook voor komende zondag. En dat het nu 3-0 staat voor Gold Eagles. Dat zorgt er eigenlijk voor dat die wedstrijd komende zondag... Om de baard van de keizer is. Want hoe Volendam tegen dit co Eagles dat helemaal los is gegaan in de na-competitie. Uh, nog een 3-0 achterstand gaat goedmaken. Ik heb geen idee. En dat zou dus goed kunnen dat wij dit fraaie Engels aandoende stadionnetje aan de Vetkampstraat in Deverter volgend jaar gaan begroeten in de eredivisie. Het doet bijzonder Engels aan. Het publiek is te, zit heel kort op het veld. Het is een bijna elektrische sfeer op dit moment in Deventer. Want Ahead Eagles staat zo verschrikkelijk dik voor tegen Volendam... dat ze het eigenlijk niet meer weg mogen geven als de laatste teller hier nu... En daadwerkelijk zijn aangebroken. Ed Jansen fluit voor het laatst. De vuisten gaan omhoog. Op het veld en langs het veld. Iedereen in Deventer gelukkig. Behalve dan in het uitvak. Daar is iedereen doodongelukkig. Want Volendam wordt naar huis gestuurd naar de vanuit Deventer. Met een 3-0 nederlaag. Dankjewel Frank. En zondag is de tweede wedstrijd. Bij Sparta, Roda, JC. Is het rust? Bas Stichler is daar iets te zeggen al. Nou, nee, ja, het is 0-0 halverwege. Wat er te zeggen is, is dat Roda wat uh, sterker is geweest in de eerste helft. Dat is natuurlijk geen verrassing. De ploeg uh, uit de Eredivisie heeft over het algemeen... En dat bleek ook vanavond wel, wel wat meer kwaliteit. Maar als je nou echt veel meer kwaliteit hebt... dan moet je ook wat meer kansen krijgen. Dat lukte Roda eigenlijk pas in de slotfase van de eerste helft. Toen kwamen de mogelijkheden voor Danilo, die een hoekschop overschoot. Voor fladerers die uit een vrije schop de paal raakte, Die was er nog het dichtst bij. En voor een... Uh, Mitchell Donald die nog een kans kreeg na een aardige 1-2 met Malky. Wat de bal vanaf de rand van het strafgebied ook overschoot. Dat oogde allemaal wat gehaast. In het begin van de eerste helft is Sparta wat nerveus geweest. Dat begrijpen we ook allemaal wel. Als je toch misschien in zo'n wedstrijd ineens het voelt als een finale... andere dingen moet laten zien dan je eigenlijk dit seizoen gewend bent geweest. Maar Roda heeft daar dus tot dusver niet van kunnen profiteren. En dat betekent dat je, want zo gaat het vaak in de tweede helft... misschien wel ziet dat de kansen keren. Dat zou maar zo kunnen... En wie weet dat Henk Ter Katen, de trainer van Sparta in de Kleedkamer... op dit moment wel met een vergelijkbaar verhaal bezig is. Wie zal het zeggen? Roda was beter. Roda had een goal kunnen maken. Roda had meer balbezit, maar het is nog gewoon 0-0. En straks om kwart voor negen begint FC Twente tegen FC Utrecht... die twee clubs strijden om het laatste ticket voor Europees voetbal. Dan nog een wielerbericht. De klimtijdrit in de Giro is gewonnen door Vincenzo Nibali. Daarmee verstevigde hij de leidende positie in het algemeen klassement. Nibali was op het ruim 20 kilometer lange parcours... bijna een minuut sneller dan de nummer 2 Samuel Sanchez. Beste Nederlander was Stef Clement. Robert Geesink verloor bijna drie minuten. Hij viel daarmee uit de top 10 van het klassement. Overigens... Gaat de etappe van morgen niet over de befaamde Gavia en de Stelvio. De organisatie heeft vanwege de slechte weersomstandigheden besloten die twee klimmen te schrappen. Hmm. Ja, vind ik echt erg. Vind jij dat uh, topsport, poker? Brrr. Ze luistert hè, Fatima. <lacht> ze ze, ze <lacht> zit nu in de auto, ze luistert. <lacht> nou, ik, ik, ik weet het, ik, ik kan het niet. Ik, uh, ik snap het een beetje ja. inmiddels. Ik heb het me laten uitleggen. Oftewel, je moet best wat kunnen. Ja, ja. Ik, ja. ja, klopt. Ze schijnt best goed te zijn, heb ik me laten vertellen. Ja, goed, ze verdient er de brood mee. Zometeen na negenen is hier Fatima Morero de Melo over haar leven als pokeraarster. En over natuurlijk het nieuws dat TV zegt: 2015, dan is online pokeren legaal. wel een mooi verhaal over de band Keen. Oorspronkelijk heette Keen namen Coldplay, maar de pianist Tim Rice Oxley vond het een beetje triest klinken. En die dacht, nou weet je wat, ik hoef die naam niet. Dus die gaf de naam eigenlijk aan een jongen die die kende van school. Die jongen had zelf ook een, een, een beentje. Die band heette Starfish. En uh, hij zegt, nou weet je wat, jullie mogen wel de naam Coldplay hebben. En die jongen was Chris Martin. Later de zanger van Coldplay. Keen dus, Sovereign Light Café. Gaan we door met Londen. In Londen zijn vanavond uh, twee mensen gearresteerd... omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de kapmesmoord gisteren... op die militair Lee Rigby, onze man ter plaatse. Michiel Willems, goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat weet jij van die twee die gearresteerd zijn? Niet zoveel, dat nieuws is echt pas in de afgelopen uur bekend geworden. We uh, weten dat ze alle twee 29 jaar zijn. En natuurlijk hebben ze indirect of direct met de twee verdachten van gisteren te maken, heeft de politie aangegeven. Mm -hmm. Maar wat ze uh, precies ermee te maken hebben, is uh, absoluut nog niet bekend. Nee. Alleen dus dat ze gearresteerd zijn. Ze zouden er iets mee te maken hebben. Um, jij bent vandaag de hele dag in die wijk geweest, hè, waar dat gisteren gebeurde, Woolwich. Hoe, hoe was de sfeer daar? Ja, het is vooral gelaten. Die, het heeft toch hele, hele diepe indruk gemaakt in die wijk. Het is, uh, het is een wijk in Londen uh, die zeker niet bekend staat als uh, de veiligste wijk van de stad. Criminaliteit is zeker niet iets nieuws daar. Maar uh, een soldaat of überhaupt iemand die met kapmessen uh, uh, wordt bewerkt, dat is toch wel uh, heel uitzonderlijk. Ja, uh, dat dat lijkt vooral, me. Uh, vooral omdat dat midden overdag was. was en ook vlakbij een, een school. Dus heel veel mensen, heel veel bewoners waren toch vooral op. Voor bang, want toen het nieuws begon door te cyclen van, god, er wordt hier iemand met messen aangevallen, wist we natuurlijk niet of dat de enige aanvallers waren of dat er nog meer verwacht kon worden. Nee. nee, en dan had je natuurlijk gisteren nog dat ook die extreemrechtse uh, EDL, de English Defence League, daarvan gingen een paar mensen de straat op en die gingen, weet ik veel, flessen gooien naar de politie. Uh, dus het was onrustig gisteren. Hoe, hoe was het vandaag? Vandaag een stuk rustiger. Ik bedoel, een hoop politie op straat. En uh, de, de burgemeester van Londen, Boris Johnson, die heeft natuurlijk één ding gedacht. Die dacht van, nou, de rellen van uh, vorig jaar, uh, dat mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Dat moeten we echt gaan voorkomen. Dus uh, er is veel politie op straat. Er social media websites, zoals Twitter, uh, worden goed in de gaten gehouden. En vandaag uh, was er verder niet meer, uh, niet meer aan de hand. Nee. Wat, wat opviel, is als ik de berichten las, is dat... Eigenlijk de Londenaren, ook in die wijk, dat mensen heel rustig waren. Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, dat is toch een beetje. Ik sprak vandaag iemand die zei. Nou, dat is een beetje Brits. Uh, er gebeurt zoiets. En het is nog politiek ingegeven ook. Ja. En er wordt religie bij gehaald. Hè? Allah en, en de islam waren gisteren de motieven van uh, die verdachten. En de Britten hebben zoiets van. Uh, nou, uh, het is een beetje Brittenwaardig waardig om, om daar rustig en kalm op te reageren. Uh, in andere landen, zei die meneer vanmiddag. Als daar iemand onthoofd zou worden. of in ieder geval aangevallen zou worden met messen. dan kun je in ieder geval. Uh, ...vraakacties uh, uh, of represailles verwachten. Maar uh, het is een beetje na die bomaanslagen op de metro een paar ja. jaar geleden. Uh, Britten die geloven het wel. Ja, en ze blijven ook rustig. Want ik, ik, ik hoorde vanochtend een verhaal van iemand die zei... ...ja, ik was geloof ik twee weken na de metroaanslagen uh, was hij in Londen. Was er ook een melding in de metro. En Britten stappen heel rustig uit. Wachten netjes op de volgende metro. Stappen dan weer in. Ja, die hele relaxe sfeer, dat zag je nu eigenlijk ook weer. Ja, en de Britten hebben toch wel een uh, ongelooflijk vertrouwen in de politie en in hun veiligheidsdiensten. Want behalve dat die twee mensen vanavond gearresteerd zijn, worden op dit moment ook vijf, zes adressen in Lo uh, drie in Zuid-Londen, één in Oost-Londen, één in Noord-Londen ja. en een adres in Lincolnshire doorzocht. En als dat soort berichten maar blijven binnenkomen, dan hebben heel veel mensen, uh, heel veel Britten het idee van nou, de politie uh, lost het wel op volgens Goed, nou, volgens nog uh, rustig daar dus um... Het verhaal gaat zich nog wel even ontwikkelen, denk ik, de komende dagen. Michiel Willems in Londen, dank je wel. Er zijn uh, plannen om van het geboortehuis van Johan Cruijff een museum te maken. Nou, wij onderzochten of er ook zo'n bedevaartsoord voor PSV-fans mogelijk is. En we bezochten het huis waar cultvoetballer Berry van Aarle het leven zag. Dat zometeen. En op facebook.com/slash vind je wat moois van deze show. Even naar het voetbal die houtkamp Twente Utrecht. Het is gezellig daar, Andy altijd Willemijn, maar dat komt omdat ze ook de radio aan hebben en dan zijn ze vrolijk en uh, nu nog wel in ieder geval staat 0-0, eerste minuut van de wedstrijd Twente-Utrecht, de nummers 5, uh, FC Utrecht de nummer 6 in de competitie en die uh, versloegen afgelopen week uh, respectievelijk Heerenveen door Utrecht uitgeschakeld en FC Groningen werd uh, door FC Twente aan de kant uh, gezet en de winnaar van deze dit twee luik aanstaande zondag de return in Utrecht zal gaan spelen om de uh, Europa League voorronde, dat wel, 18-15 25 juli moeten ze dan aan de bak. En dat willen ze toch allebei best graag. Waarom zit voor FC Twente? Staat 0-0 met Tadic. Tadic speelt de bal meteen in het strafschopgebied. En dan uh, wordt er gedraaid en gekapt door Jansen. Brengt hem terug naar Tadic. Tadic weer naar Jansen. Jansen bijna naar Tadic. En je hoort het oe en A van de tribune. Het gaat net mis. Maar het uh, begin is er. Uh, het stadion zit lekker vol. Het is uh, lekker weer. En dus wat kan ons nog voor een mooie avond in de weg staan? Anderhalve minuut gespeeld. FC Twente, FC Utrecht 0-0. Goedkoop spullen kopen of verkopen? Nou, vergeet marktplaatsen en speurders. Als je echt hele mooie dingen wil voor weinig, dan moet je naar een online veiling. Zoek je een paard of een woonboot, woonboot of zelfs een zweefvliegtuig? Dat kan allemaal. Je kan het allemaal kopen op een veiling. En we doen het ook steeds vaker. En een van de grootste bedrijven op de online veilingmarkt is BVA Auctions. Directeur Rob Meijer in de uitzending. Goedenavond. Hoog tijd uh, om het over dat fenomeen te hebben, online veilingen. Even wat cijfers. 720.000 geregistreerde gebruikers. Mm -hmm. En in tien jaar tijd gegroeid van vijf veilingen per week naar tien per dag. Tien per dag inderdaad, 50 en ja. 60 in de week. Ja. ja. En we het is, ik heb het even online zitten bekijken. En je kan van alles kopen, je kan van alles aanbieden. Um, nou heb ik een, een bootje en daar wil ik van af. Ik ben mm -hmm. gek van, is twee keer gezonken. Ik, ik wil hem niet meer. Oké, okay, mooi exemplaar. Ja, Nou, mooi. Hm. Ja, hij heeft wat werk nodig. Maar goed, dat, dat kan ik wel even doen. Maar ik heb ook geen zin om een marktplaats te zetten. Want er komen de hele dag mensen aan de deur. No. Uh, wat, dan kan ik hem dus bij jou kwijt. Ja, dan kunt u hem bij ons aanmelden. Zeg maar je. Uh, je. Uh, dan kun je hem aanmelden bij ons uh, in principe op de site. We hebben wat informatie nodig van de boot zelf. Uh, we gaan even kijken wat de waarde is die u uh, denkt ervoor te krijgen. En uh, wat wij denken ervoor te kunnen realiseren. En op basis daarvan uh, kan hij ingebracht worden op een van onze botenveilingen. En dan uh, kunnen we hem voor je, je veilen. En waarom zou ik dat doen en niet naar marktplaats gaan? Nou, het, het voordeel van veiling is dat je gewoon een begin en een eindtijd hebt. Hè? Je zet hem actief op een, op een site. We doen marketing. Uh, we hebben een hoop bezoekers op onze site. En na een x-periode loopt de veiling gewoon af. En dan heb je een eindtijd waarop biedingen binnenlopen. En dan heb je een hoogste bot. En weet je waar je aan toe bent. Ja, maar ik kan een marktplaats ook gewoon zeggen. Dan kan je toch ook uh, aangeven dat je hem binnen een bepaalde tijd verkocht wil hebben. Ja, nee, dat klopt. Je, je plaatst het marktplaats ook een boot. En daar kunnen ook biedingen op komen. Maar ja. goed de vrijblijvendheid is daar uh, toch wat hoger als bij BvA. Ja, op het dat je een hoogste bot geplaatst hebt... je hebt aan de voorwaarden uh, voldaan en, en, en je daaraan gecommitteerd... dan ben je ook verplicht uiteindelijk tot afname. Ah. En, uh, dat is wel een heel groot verschil. Nou, wat ik, vervel... ik heb wel eens een auto verkocht via Marktplaats. En uh, die mensen reden ermee weg. En 300 meter verder op de snelweg blazen ze de motor op. Okay. En toen kwamen ze heel boos weer aan de deur. En dat was niet zo fijn. Ja. Uh, dat neem jij mij uit handen dat gedeelte, dat mensen uit, aan de deur komen. Nou ja, goed, wel aan de deur komen. Maar goed, het opblazen van die motor. Uh, we, we moeten wel zeker weten dat de auto die je aanbiedt... uiteindelijk ook technisch is. Nee, dat begrijp is, ik. Hè? Maar het gaat er even om... Uh, Neem jullie, als ik mijn boot wil verkopen ja. of mijn auto kan ik tegen jou zeggen, doe jij dit lekker? Ja. Ik wil geen mensen aan Nee, precies. Er komt onder ons beheer. En komt er nou bijvoorbeeld op een van onze locaties te staan. En wij doen heel het proces van het activeren op de site zetten... tot de bekleiden van de verkopen en de afhandeling daarvan. Ja. Ja. En nou heb ik even zitten kijken. Ik zei net al, hè, paarden, woonboten, zweefvliegtuigen... een pallet wc-papier. Oké, okay, die had ik nog niet gezien. Uh, Flügel, ja. per honderden. Mm -hmm. Alles. Jullie veilen alles. Ja, wij, wij veilen in principe feilen wij alles. Ja, dat klopt. Wij, wij, wij werken voor banken en curatoren, viesementen weg. Wij werken ook voor commerciële opdrachtgevers. Dus uh, hoe, hoe bedoel je voor een, een bank normaal als een huis per uh, executie verkocht wordt? Wat Ja, ja nou vastgoed, daar zijn we recentelijk ook mee begonnen met BOG-veilingen en uh, particuliere woningen. Uh, hoe werkt dat dan? Nou ja, goed. Uh, een, een bank heeft gewoon een, een, een particulier waarvan het huis van verkocht moet worden of een bedrijfsonroerend goed. Uh, pand. Mm -hmm. Dat werd normaal op een, op een fysieke veiling verkocht, regionaal. En uh, wij hebben het initiatief genomen met een aantal banken en, en, en notarissen... om daar een apart platform voor te ontwikkelen. En dat het ook online gekocht kan worden... en dat ook uiteindelijk iedereen online biedingen kan plaatsen... en dus niet fysiek naar een veilingzaal hoeft te gaan... En dat is eigenlijk wel een heel groot voordeel. Want je bereik is vele malen groter. En wij zijn altijd op zoek naar eindgebruikers. Dus iemand die uh, het pand in gebruik wil nemen zelf... of uh, een, een, een woonhuis uh, zou vooral willen betrekken... en niet een handelaar... die er daarna nog eens speculatief uh, mee aan de haal gaat. En als ik maar mijn huis wil verkopen... dan kan ik dat natuurlijk uh, via Funda doen... maar kan ik hem ook op, ja. uh, via ja. de veiling verkopen? Ja, zeker. Dus in de toekomst zou het ook mogelijk zijn... om dat via BvA te doen. Maar nogmaals, de verwachtingswaarde moet reëel zijn. Dat, dat, daar gaat het even om. uiteindelijk De, de, de, de zaken die wij voor particulieren of voor commerciële bedrijven aannemen... Dat moeten wel goederen zijn die voor ons te veilig zijn en te verkopen zijn. Dus, ja, maar, maar jij zegt net, ik kan eigenlijk alles verkopen. Nou ja, we verkopen ook iets alles. Ja. Dus, uh, nou, nou, heb ik het idee... Uh, ook als ik een beetje... Ik zal hier nog even kijken. Wat zie ik allemaal? Kantoorinventaris, bureauopstellingen, kasten, jaloeziedeurkasten. Nou, echt van alles. Horeca, boswandeling, het drankje. Dus... Hoor ik haar benodigd, de hele kantine set, douchedeuren, wanden, douchebakken, wastafelkranen. Ja. Van alles en nog wat. Maar er zitten veel mensen tussen, heb ik het idee, die door de crisis dingen moeten verkopen. Die hun boot kwijt moeten, die hele pallets kwijt moeten, hele, uh, inderdaad executie verkopen. Het zijn natuurlijk wel een beetje lijkenpikkers eigenlijk. Ja, nou, dat, dat, dat, dat is wel een vervelend dat het zo gezegd wordt. Uh, wij, wij zijn, als het om fysie zijn, zijn, wij zijn wij niet degene die het veroorzaken. Wij, wij veilen het weg voor de bank of een keur Nee, maar je of... verdient er wel een hoop geld aan. We leveren een hoop geld op voor de boerel. Ja, zo moet u het wel zien. Ja, nee, maar goed, daar verdien jij ook weer aan. Neem ik aan uiteindelijk, natuurlijk nee, ook. Het percentage gaat naar jullie toe. Ja, de kosten gaan naar ons toe. Ja, ja. In de regel. En, uh, uiteindelijk, uh, ja, maar je leeft dus voor een groot gedeelte van de crisis. Wij hebben een, een businessmodel ontwikkeld dat uiteindelijk uh, aanslaat uh, in de huidige tijd. Uh, door het online verkopen van zaken. Uh, tegen een zo groot mogelijk bereik van kopers. In de huidige tijd, in de tijd van crisis. Dus. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Nee, het aanbod is ook uh, zeker goed. Uh, we, we hebben veel fysiementen ook weg te werken voor, uh, voor opdrachtgevers. Uh, ja. Maar goed, dat houdt ook in dat, dat het levert ook bij ons het meest op. Kijk, wat, wat een bank of een curator ook zou kunnen doen. is het aan een opkoper te verkopen. Dan krijgt hij niks prijs voor. en dan wordt het daarna uiteindelijk zelf weer verkocht aan derden. Ja. Maar straks is de crisis over? Ja. En dan, uh, dan worden er niet meer zoveel mensen hun huis uitgezet. En dan heb ik ook niet meer al mijn hele huizenraad te verkopen... omdat ik het gewoon allemaal wel, mm -hmm. wel kan behappen. Ja. En dan neemt dan het aanbod enorm af... Nou ja, goed, we zijn er wel op ingesteld dat, stel dat het aantal visementen terugloopt, dat we wel door kunnen blijven veilen. Ik denk dat het fenomeen online veilen, dat dat nu wel zo is ingeburgerd, dat dat wel zijn, zijn, zijn, zijn voortbestaan zal, zal blijven houden. En daarnaast, in een stukje hoogconjunctuur, he, stel dat het economisch wat beter gaat en het aanbod schaarser wordt, wordt, de vraag neemt toe en zal het uiteindelijk ook weer de prijzen doen, doen opdrijven. En het, het mooie van veilen is, je begint met een laag bod. en uiteindelijk door het enthousiasme van deelnemers komt er een hoogste prijs uit, wat, wat ook uiteindelijk in de betere tijden goed zal ik zit nog even te kijken. Ik heb een nieuwe auto nodig. BMW 3-serie. Ja. Dat is gewoon aardig. Voor 3.000, nog wat. Ja, dat is een waarschijnlijk, of niet? Ja, denk het wel. Ja. <laughs> Hoelang, uh, hoe lang is die, staat die open? Uh, meestal een, een dag of drie, vier staat de veiling open. Hmm. Ja, kijk ik over online. drie dagen nog even, denk ik. Ja. Goed. Het uh, is dus uh, big business, dat veilen. Dat kan je wel zeggen. Ja, drukke tijden. Rob, Rob Meijer, dank je wel. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today... Alle mannen in het pand lopen al de hele dag te kwijlen. Vanavond komt Fatima en Moreira de Melo naar de studio. Over poker. Fatima speelt open kaart. Hoe is jouw pokerfeest? Heel slecht. Ik heb geen geduld voor pokeren, want ik wil altijd spelen... en het geheim van poker is passen. Dat is waar. Dat komt ook omdat we straks vanaf 2015 legaal online mogen pokeren. Waarschijnlijk. Goed nieuws. Nou, het lijkt me voor heel veel mensen niet heel goed nieuws. Dat hè? mensen hun creditcard helemaal laten leeglopen... of ja. dan kan je pokeren. Dat kan je nu toch ook al? Ja, maar weet je, waarom zou je het wel gewoon aan de keukentafel mogen spelen... en niet online? Je mag het eigenlijk niet aan de keukentafel. Ja. Omdat het dus illegaal is. Ja, maar dan speel je om drie knopen en een Snickers. Dat is echt wel voor meer dan drie knopen? Wat, zou je nog willen weten van Fatima? Ik ben wel heel erg benieuwd wat haar truc is. Zou ze gewoon de tieten gebruiken? Ik denk dat de mannelijke nerds die daar aan de pokertafel zitten... best afgeleid kunnen zijn van Fatima. Ik luister vanavond met de webcam aan. <laughs> Goed. Zou ik zeker doen, na het negenen is hier Fatima Morel de Melo. En die uh, luistert ook met de webcam aan. Doe je dat eigenlijk, Andy? Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Ik heb er toch geen tijd voor. Nee. Uh, maar het, het is al 1-0 geworden in... Uh, dat wel. Ja, normaal kijk ik natuurlijk wel naar de webcam zoals het hoort. Maar het is 1-0 voor FC Utrecht. En dat is verrassend. Cedric van der Gun werd helemaal vrijgelaten door Braafheid, de verdediger van FC Twente. En van der Gun kon de bal inkoppen uit de hoekschop. En nu is van der Gun weer weg. Maar zijn paasje is niet echt lekker op Duplan. Maar heel verrassend dus. FC Utrecht uitspelend in Enschede tegen FC Twente. Staat na 10 minuten spelen met 1-0 voor. Bastigler, Sparta, Roda JC, Ja, Dat was een stuk sterker hè? Dat waren ze. Dat is eigenlijk al 52 minuten het geval. Maar het is nog altijd 0-0, omdat Roda de mogelijkheden die het gekregen heeft en die zaten eigenlijk geconcentreerd in het slotstuk van de eerste helft. Allemaal niet wist te benutten. De gevaarlijkste was eigenlijk nog Flederis die een vrij schop op de paal schoot. Hij mocht het in het begin van de tweede helft ook nog eens proberen toen de bal in de muur. Sparta komt eigenlijk niet aan voetballen toe, in het begin omdat ze heel nerveus waren. Daarna omdat toch gewoon simpelweg blijkt dat Roda wat meer kwaliteit heeft. Maar zolang het 0-0 blijft, zal Sparta hopen dat het met de snelheid die het voorin wel heeft... met bijvoorbeeld Belhassani en Deekman... vroeg of laat toch wel een keer een counterkans gaat krijgen. Daar zal Roda zeer alert op moeten zijn. Want dat moment komt vroeg of laat een keer. Bonifacia heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Sucuïn, de linksback vandaag. In een elftal van Roda waarin de Mouge met een blessure ontbreekt. En waar Nemet staat naast Malki. Dat Roda loopt eigenlijk de hele wedstrijd dus op de helft van Sparta. En moet maar zoeken op het moment dat daar één keer wat ruimte ontstaat Of daar dan ook een kans uit kan komen. Zoals nu misschien met Hupperts. Die de bal aanneemt tussen twee man doordraait. maar een bal in de drukte alweer verspeelt aan van Boksel. En zo mag Sparta overnemen via een ingooi. Na precies 54 minuten. 0-0 op het kastje. Voor de laatste keer gaan we een kijkje nemen in Cannes. Bij het filmfestival. Regisseur Jeroen Hoeben. Die heeft speciaal voor ons een dagboek van zijn Cannes avontuur bijgehouden. Vandaag de laatste. Zo, de laatste dag in Cannes. Is eigenlijk een beetje een katerdagje geworden. Ik zit... Uh... Weer in mijn appartementje op dit moment en uh, vliegen straks terug naar Nederland. Ja, het was hier ontzettend gaaf, maar ik moet wel bekennen, het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb geen film gezien. Afgezien van de korte films die ik gisteren heb gezien, waar mijn eigen film uh, tussen zat, is er eigenlijk helemaal niet van gekomen om uh, nog iets anders te zien. Je hebt hier best wel wat, uh, wat dingen waar je denkt, nou, dat uh, weet je wel, de nieuwe Coen Brothers en natuurlijk zeker de, de nieuwe Alex van Warmerdam. Ik ben een ontzettende Alex van Warmerdam fan, dus ik dacht wel van tevoren, nou, dat ga ik toch... Zeker even proberen mee te pikken. Maar nee, ja, er is hier zoveel te doen. En het gaat allemaal. De tijd gaat ontzettend snel. Uh, sowieso moet ik ook zeggen, je krijgt er niet zomaar overal kaarten voor. Het is niet zoals bij het Nederlands Filmfestival of zo... dat je gewoon een kassa hebt waar je kaarten kan afhalen. Nee, je, je, je hebt hier sowieso te maken met een soort puntensysteem. Dus uh, en ja, je moet dan zo en zoveel punten hebben... om in een bepaalde um, vertoning binnen te komen. Als er überhaupt nog, uh, nog kaarten zijn, dus de, de grote films... daar is dat sowieso ontzettend moeilijk. En ik zal een beeld schetsen, er, er lopen ontzettend veel mensen hier rond... met uh, bordjes en met blaadjes waarop staat... Uh, heb je alsjeblieft nog een uit, uitnodiging voor me? Of heb je nog een, een kaartje voor me? Uh, dus iedereen is op zoek om ergens naar binnen te, te komen. Ja, sowieso uh, gaat het hier zeker niet alleen om, uh, om de, de hoofdcompetitie. Dat merk je ook wel. Dus er is bijvoorbeeld een hele wereld nog onder het festival, letterlijk, uh, de filmmarkt. Ja, een soort koehandel eigenlijk voor filmmakers, voor heel veel producers uh, lopen daar rond... Uh, om hun ideeën, trailers, et cetera, uh, daar aan de man te brengen. En dat is letterlijk ja, onder het festivalterrein, dus een hele grote muffige kelder... Ja, en behalve film, uh, ik zei het al eerder, gaat kan ook uh, heel erg over de feestjes. Er zijn hier ontzettend veel feestjes. En het is dan toch een beetje de kunst om hier uh, jezelf naar binnen te bluffen. En dan hoorde ik dat er gisteren een, een Koreaan hier heeft rondgelopen... die mensen uh, heeft verteld dat hij de zanger van de Gangnamstaal was. En uh, nou ja, hij leek er schijnbaar op, kwam daar behoorlijk goed mee weg. Totdat hij volgens mij ergens aan het einde van de avond werd ontmaskerd. Goed geprobeerd denk ik dan wel. Maar wie ik wel heb gezien, ja, en dat waren dan weer wel de echte. ik weet niet meer precies hoe ik erbij uit ben gekomen... of hoe we er binnen zijn gekomen of waar het ook weer was... maar ergens in, op het moment in de avond stond ik in een strandtent... en stond kijk ik links van mij en daar stond Julian Lennon, de, de zoon van John Lennon. Nou, ja, ik als Beatles-fan was stiekem toch wel een beetje starstruck. Aan de andere kant stond een vrouw, ja, ik ken haar niet, maar mensen vertelden mij dat is de, de prinses van Monaco. Die, uh, die was er ook. Nou, ja, Dan weet je in elk geval dat je op het goede feestje terecht bent gekomen. Het was in elk geval een, een hele goede afsluiter voor een, uh, voor een mooi festival. Ja, ik hoop eigenlijk dat ik, uh, dat ik er volgend jaar gewoon weer uh, bij ben en dan eigenlijk wat langer, zodat ik ook nog wat, uh, wat films mee kan pakken. Ik... Uh, Gaan we vlucht halen. Ontzettend bedankt voor het luisteren de afgelopen drie dagen. En uh, tot kijk. Hoi hoi. Succes daarin kan. Het NOS Journaal met Ewout de Jong. <middels> e -N -N.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 Klaar. Het nieuws van alle Dat dacht ik al.